Goedemorgen. Goedemorgen, G. Hoe is het, Jong? Goed, we hebben we wel geluid. We hebben geluid. Oké. Okay, hoor hoor jou uh, luid en eindelijk. Akkoord, nou, nou daar gaat het wel. Anders op. moet je wat harder zetten, hè. Er zit een knopje. Nee, maar dat gaat goed. Helemaal Vindelijk. goed. Een Hé, hey, vanochtend uh, zonder live stui, maar misschien wel uh, op de zender zo, op de, zenders, de telefoon. Ja, hij zit in een, uh, heb ik begrepen, uh, nogal uh, remote uh, part. Hij afgelegen zit in een remote deel in Nederland. In Nederland. Ja. Ja. Op een uh, camping. Nou, laten we beginnen met wat muziek, want dan, uh, ja, dan kunnen we ja, lekker wakker worden. En dat veel. is uh, helemaal niet erg, dames en heren. Kijk, daar is het weer Leuke muziek hier vanochtend bij uh, ZFM. Het is uh, vijf over tien. Goedemorgen allemaal. En uh, ja, het gaat weer wat worden. We hebben bizar nieuws. Voor iedereen <laughs> die het maar weten wil. Ja, zeker. Vrienden Bill. Alleen van vrienden, hoor. <laughs> Bill Chaplin en Sarah bij ZFM. Mooie platen. Gevoelig ook. Vind je het ook zo gevoelig, Frank? A absoluut gevoelig, ja. Ik zie je hier huilen in een hoekje. Ja, een klein traantje wegpinken. Nou, dan moet ik even... Uh, Zal we kijken naar de op zijnde nieuwe boerenkalender. Ach! Met wat uh, schaars geklede, zo niet uh, ontbloten Boeren Boerendeernes? Ja. En er is ook een dametje bij die al, denk ik, een jaar of tien kaas produceert in de Blote Arie. Ach. En uh, dat is een leuke wetenswaardigheid. Maar ook belangrijk voor ons eigen dorp, om daar maar mee te beginnen, is het de parkeerbeleid. Ik heb begrepen dat het uiteindelijk de bedoeling is dat we in heel Zandvoort een uh, vergunningstelsel gaan krijgen. Nou, ik denk dat het geen overbodige luxe is. Want ik zie alleen maar Duitsers met, uh, met, uh, met ja. vergunningen uh, parkeren uh, ja, overal. Is, uh, is... Dus al die hotels die zeggen van... Uh, kijk eens, ik heb er nog een. Alsjeblieft. Ja. Ga maar een week staan. Ja, en die geven dus ook de namen door van de straten... waar volgens nog gratis nou, voor niets geparkeerd wordt. Nou ja, worden. als je bij, de, bij het Witte Veld, hè, weet ja. je wel... En die, die, die, die buurt over het spoor is natuurlijk allemaal gratis. Pershine Valley. En er staan, ja. daar staan meer Duitse auto's dan Nederlanders. Ja. Het is echt ongekend. Ja, dat zullen niet allemaal mensen zijn die daar een tweede huis hebben. Nee, dus, zeker niet. Die uh, nee. komen hier gewoon, uh, weet je al, de, de, de, Nederland is nu wel populair bij Duitsland. Ja, zeker. Mondkapjes vrij, uh, antwoord. Dus, ja, uh, wat dat betreft. Uh, ja, in vergelijking met de ons omringende landen hebben we het hier uh, iets milder uh, qua corona Ja, dat klopt. Maar desalniettemin uh, zie je toch wel dat er steeds meer mensen tegen, in opstand komen tegen het. Nou, beperkt, ja. ik vind wat Schapperhaus deed van ik, van ik wel oké. Okay. <laughs> die gaat lekker trouwen en die ja. komt van A.U. Uh, paraplu. Maar ja, weet je, ik die man mee. wordt nu afgefikt. Maar zo zie je maar, weet je. Het is, het zit, we doen dit al, al honderden jaren, zo niet langer. Ja. Dat mensen ja, elkaar omhelzen of weet ik veel, van hand geven, of wat dan ook. En nou zie je dus in de praktijk hoe moeilijk het is. Wat wel jammer is voor die grapperhuis... en daarover zal hij zich wellicht achter de oren krabben, wellicht ook niet... is dat die eerder mensen voor ASO's uitmaakten als ze dat niet... Uh, Precies. Ter harte na. Nou, niet alleen dat. hij maar daar zelf aan Frank, Als Frank, ja. je, stel je wordt, je wordt uh, gepakt. Hè, de, ja. Je krijgt een, bo, een, een boete. Ja. Heb je meteen een strafblad? Ja. En, en, en, en dat vind ik ja, een tot, beetje. Volstrekt doorgeslagen. Doorgeslagen onzin. Ja. Ja. Ja. ja. Dus daar moet hij wel iets aan doen, denk ik. Ja. Die boete schenken aan het Rode Kruis. Dus nou, uh, nou ja, ja. dat is ook een, uh, vind ik ja, ook een tuurlijk. beetje. Uh, theater. Zeg maar, uh, theater van de lach. Haagstheater G. Juist, Frank. Oké. Hé, hey, en uh, ja, uh, ik zie hier een, een, een dingetje. Ik zal eens kijken of ik dat uh, mee kan uh, pakken. Wacht even. Hoe zou dit uh, gaan? Hoe zou het met Saddam Hussein? Hoe zou het met Saddam Hussein? Vrouw vliegt in de lucht, in, in een boot. En uh, ik heb dat hier. Uh... Oh. Hij is even downloaden, Frank. Ik is wel belangrijk geven. Want we zijn met z'n allen lekker aan het klussen. Maar oh. in alles enthousiasme doen. we. krijg meteen een commercial eerst. Ja, ook ja het moet wel betaald worden ja. natuurlijk allemaal. Is dat jij Buis? Of, uh... Dit is, uh, ik denk dat het via, uh, ik weet niet. Ja. Ik denk het wel, ik denk, ja. denk het haast wel. Laten we hem even werken, ondertussen glieken nou, wij van een muziekje. Wacht even, nee, wacht even ja, laat, het even, laat ja, het even ja, doorgaan. Dat is live radio, huh? of dit raad. is live radio, dames en heren. En uh, ik, uh, nou hij is geweest... De vrouw staat achter op de boot ja. in Italië. En die staat die boot vast te maken in een bikini. Ja. Ze heeft de benzine getankt en geeft de slang terug aan de pompbediende. Alsjeblieft. Nou, leuk. Holy cannoliën. <lacht> de pompbediende springt meteen het water in. De springt het water Oh, yeah. shit. <laughs> <laughs> nou, dat gebeurde ook Weet je milieuschade is, uh, ook, <laughs> Nou, milieuschade valt erg mee. Ja. Maar zij wordt echt die boot afgeblazen. Die hele achterkant. Die, die, die, oh, oh, oh. Ja. ja, het kan misgaan hè, met een bootje. Ja, ja, dat weet René Verkerk ook. Mijn Radio 10 collega. Ja? Die was op weg naar huis met zijn uh, boot... achter zijn, achter zijn, achter zijn benz. Ja. Een boot van uh, bijna... 10 meter op ja. een tandem trailer. En hij reed 100 kilometer te hard op de A2. <laughs> Echt waar? 100 kilometer met een boot? Bijna 100 met een boot. Ja, het goede vaart Oh, vaarting. Wat erg. Dus, uh, nee, maar dat kan als je gewoon een goede stabiele trailer hebt. Dan... Ik vind dat het niet kan. Ik hoor net dat het niet kan. Dus, dat, Frank, uh, dat kan niet. Kan niet. Dat dus nou, kan moeten, wel, eigenlijk ja, kan ja, het ja, wel. Ik denk wel dat het kan. Ride like the wind, zeggen we dan. Goedemorgen, ZFM. Zandvoort op zijn best... We ja, gaan met Loogman een paarden kopen hier. 10 over 10. 10 over 10. 10 over 10. En ik ga hem zo bellen. En dit is Christopher Cross. Right back to it. is dus niet aardig. Ja, er gaat wat mis. Hè? Ja. Ja, op mijn uh, systeem. En dan, uh, dan gaat het mis. We luisteren gewoon door. Like the wind. Christopher Goss bij ZFM. Goedemorgen dames en heren, kwart over tien. En tegenover mij zit de heer Paardenkoper met allemaal verschrikkelijk mooi nieuws. <laughs> Echt? Dat je denkt van nou, ja. nou, nou, nou. No. Ja, er is het reuze meegegeven, want het moet natuurlijk wel een luchtig geheel blijven. Hé, hey, wist jij trouwens, door de concurrentie is Nederland nu plofkipvrij, Frank? Nou, dat is op zich al heel goed nieuws. Ja, plof vind kipvrij. ik ook. Ben ik heel blij mee. Ja. Want ja, het is toch heel vervelend als, de, als, de, als het niet plofkipvrij is. Maar wat weet jij over plofkippen gesproken? We hebben de diverse lopen door Zandvoort. We ja. hadden de circuitloop, toch? En de... Ja, de circuitloop. Maar, maar nu komt er een obstacle run bij. En dat is? Weet je, dus dan soort, denk ik een soort uh, hordeloop. <laughs> maar goed. <laughs> dat, ik, ja, dat zal. Ik had, dacht zelf ook aan, aan iets nieuws, de buikloop. De buikloop, dat ja. is misschien wel een leuke, ja. Dus eerst de twee haringen bij Arie Guit. En dan door naar de ijssalon. Heel uh, vrij naar het idee van de heer Stuy zelf. En dan naar het danver. En dan uh, is het pas echt rennen geblazen, als je het nog kan. Op weg naar huis, naar ja, het toilet. De buikloop. De buikloop en kijken ja. of je het redt. <laughs> En dus, het staat natuurlijk de deelnemers vrij om diverse andere etablissementen aan te doen. Nou, dat zeg jij, maar dat is inderdaad... Zoals dat, daar uh, zei die ja. uh, misschien een shawarma zaakje in de kerkstraat voordat je bij de Epsilon bent. Pak pak leuk, die mee. Ik pak hem mee, Heppakee. En dan uh, ja, we ja. hebben we onze eigen weer een loop erbij, als het ware. Ja. Hé, hey, en trouwens, uh, er is een, een, een, een spar kiosk op de boulevard erbij ja. gekomen, heb je gezien? Ik heb hem nog niet gezien. Hij maar... ziet er leuk uit. Ja, dat is wel heel, ik vind het wel heel grappig. Hoor. Maar ik vind wel uh, voor die mensen daar in die uh, te dure appartementen... is dat toch wel uh, een bijzondere zomer geweest, denk ik. Met al die bouwsels voor de deur en honderdduizend scooters. Ja, dat denk en ik de ook. Ja. Uh, en de nodige ASO's, scootermakaken. Die daar uh, ja, wat acts ten beste geven op één wiel. En allemaal dat soort gebeurtenissen. Ja. Dus uh, ja, en, en toen de tijd dat ik er nog woonde... Uh, was het uh, af en toe al heel erg druk met uh, ballen... die tegen je ruiten werden geschopt en allemaal dat soort omgeving. Ja, ja, dus uh, ja. maar het wordt er wat dat betreft niet beter op. Maar goed, nu ook een sparwinkel daar. Maar het is ook, een sparwinkel. neem ik aan, van, van tijdelijke aard. Proeftechnisch? Of? Ja, het is proeftechnisch. Ja, ja. ja natuurlijk, alles is ja. proeftechnisch. Ja. Maar ik vind het wel leuk dat ze dat soort dingen... De, de... Nou, natuurlijk. Ja. Voor de mensen is het zeker leuk als je daar wat uh, kan exploiteren. technisch. Maar voor de bewoners nogmaals lijkt me dat een, een, een ander verhaal. Eens. En, uh, en goed, in om in, uh, aan de zeezijde te spreken, de strandtenten mogen blijven staan, hè? heb ik begrepen. Ja. ja. Ze mogen niet open. Ze mogen niet open, maar ze maar mogen wel blijven staan. Een, een klein vleugje broodnijd van de andere mensen die. Nou ja, ik kan me wel voorstellen, want degene die mogen blijven staan, betalen er natuurlijk fors geld voor. En uh, dat ja. zou dan een beetje oneerlijk zijn. Ja, ik moet ook in de praktijk, uh, moet men nog maar afwachten of dat uh, zinvol is. Hè? Want denk erom dat als ja, je strandtent daar de hele winter aan de elementen is blootgesteld, ja. in het voorjaar misschien toch wel wat nodig aan het licht komt uh, onderhoud technisch. En kan je dat dan makkelijk uitvoeren als zo'n tent daar helemaal opgebouwd staat? Dus ja. dat is uh, in, in dat opzicht ook wel een uh, bijzondere proef, denk ik. Ja, hebben jullie het uh, vorige week nog gehad over de, de, de coronanaigheid, uh, is antwoord. Nee, maar uh, volgens mij, uh, ja, ik weet niet, het is het niet allemaal een beetje overtrokken geweest? Nou ja, er staat nu ja. een, in, in het Zandvoortskrantje een bericht van alle uh, Zandvoortse huisartsen. In verband met de forse toename van het aantal COVID-19 besmettingen in Zandvoort willen we onze patiënten dringend verzoeken om bij een bezoek ja. een mondkapje te dragen. Onafhankelijk van het feit of men corona, coronaklachten heeft ja. of niet. Nou ja, daar, daar, ja, ik begrijp het wel. Ja, ik begrijp het ook wel. Maar zo langzamerhand, uh, denk ik, naderen we toch in Nederland en in onze omringende landen. een punt waarvan je, je als overheid toch moet afvragen. of het middel niet erger is dan de kwaal. Ja, uh, Ook dat. Ja. Maar ja, hoeveel ja, ja. mensen. Maar het, die... ligt eraan, het ligt eraan. Kijk, als jij uh, uh, een, een bon uitknipt. Uh, uit de uh, uh, Zandverse krant die er nu in staat. omdat de HEMA 50 jaar bestaat. Ja. dan kan je van uh, een hond ook krijgen voor 1,50. Met een gratis. Uh, maar die ja. moet je, je mondkapje moet je dan wel even afdoen. Ja, of een klein, met de, de ketel vlekken schaartje, ja, erin. Dat is misschien dat een, een goed misschien idee, net Frank. nog naar binnen geschoven kan, kan worden. Kan niet er even ingeschoven worden. <laughs> Zie je, zo komen we allemaal ja, weer op oplossingen. Je oplossinggericht gericht denken. Ach, ja, natuurlijk. En dat hoef, jij niet, uh, dat hoef ik jou niet A, te vertellen. Dat weet je net zo goed als ik. Ja, natuurlijk. Een stukje muziek, Frank. Doe maar g, we zitten er nu toch. Juist. Ik ga Somewhere even bellen. Inside, hold on you. and it's pushing me aside See you'd stretch on forever and i know i'm right for the first time in my life that's why i tell you A week in the desert Ik hoor u thuis zeggen. Wat een goede platen draaien, die mannen. You better be home soon. Uh, you better be home soon. Nou, als het goed is hebben we nu Stuy en alleen. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Loogman. Goedemorgen, meneer Paardenkoper. Goedemorgen, heer Stuy. Welkom. Dank u. Nou, ja, je zit nu op een camping, hè? Zo. Ja, niet zomaar een camping, hè. Ik zit op Camping de Lievelingen in Vuren, bij in oost zelderland ja, maar... Nee, in West-Gelderland. Goed. Maar Gorkum is, is wel de leukste camping van Nederland, buiten de lakens, heb ik hoorde. De lakens is ook leuk. Ja. Het is heel leuk. Ja. En dit zit ook helemaal vol met allerlei, weet uh, ik, van Amerikaanse schoolbussen. die kunt huren dubbeldekkers uh, en Belgische <laughs> tram staat hier. Dat is echt bizar. Ja, nou, kun... een dat is je, heel tof. je stuurde gisteren een foto van dat jij naast een SRV-wagen staat. Ja, dat klopt. Je, mag hier sta, er zijn hier dus een, je kunt het dus huren, maar er zijn ook mensen op vaste plekken. Er is een meneer die heeft gewoon een oude SRV-wagen gekocht die hier neergezet. En hij heeft daar een caravan van gemaakt. Hilarisch. <laughs> ja. Oh, maar, dat ja. is een oude hippie-camping. Je mag hier op dus één van de weinige campings. En nee, mag je dus je eigen vuurkor voor je voor je kerf of je ding afsteken. Dat is natuurlijk. Dus het is een beetje een soort uh, revolutionaire dorp met oude hippies. Ik vind het wel leuk. Ja. Het echt, uh, ik, was, ik ben mijn dokter. Dus, uh, goed, klinkt goed. Ja. En uh, barbecue is dan begrijp ik ook geen punt voor de tent? Nee, nee alles mag hier. Is een beetje. Dus dat de, de regel op de Kim is dat er geen regels zijn. Ja, je moet okay. natuurlijk niet bij de buurman in de geblieven gaan pissen. Maar in principe. Uh, Mag een hoop hier, zou ik maar zeggen. Zo'n vrijstaartje, zeg. En dat ja, is allemaal best wel een beetje nou, toffe mensen, zou ik maar zeggen. He? Nou, leuk, ja, gezellig. Ik kom deze meest niet in functie roller tegen. Nee. Nee, dan denk ik, dat met wat op, zijn meer. Zeg ik nou genoeg? Je zegt genoeg. Ja, ja, ja. <laughs> okay, met onsloos shirt aan, met de sokken en sandalen. Hé, hey, vertel, je had, nog wat, je had nog wat mooi nieuws, hè? Nou, hoe wat, wat bedoel je mooi nieuws? Over Zandvoort. Oh, dus maar kun je het over, kijk er zijn natuurlijk een aantal dingen die weer spelen hier, kijk, dat gebeurt er niet zo heel veel in dat site ons, maar. Uh, hebben we het over het circuit gehad? Ja, nee daar, nee, daar wil ik even naartoe. Want uh, er staat nu in de krant een mededelingen voor alle inwoners. dat uh, ze, de, Het circuit wil Europa attenderen dat op 4, 5 en 6 september... de Historic Grand Prix uh, uh, wordt georganiseerd. En uh, daarvoor uh, zullen er meer uh, geluid uh, geproduceerd worden. En dat uh, staat in een halve, een halve pagina grote advertentie. Ja, en er zijn er maar twee die hebben bezwaar aangetekend. De groene streeprugpad en de zandhagedis, dus... Ik denk dat het doorgaat. Zandhagen is. Ja. Ja, de West-Eet-Tuskische de, de, de, de, Zandhagen. Ja, nee, het was me van dat dat was natuurlijk afgelopen week het grote nieuws. Ze staan wachten op. Hoe uh, wordt het? Nieuwe nieuw naam? Nieuwe naam? Ja, CM.com Securisantwoord. Nou, daar zijn ze wel een tijdje mee bezig dat te bedenken hoor. Ik vond het echt briljant. Prachtig. Gedaan. Ja, ik onder tegenbouw. Kijk, wat het <laughs> is, een beetje Heineken Music Hall, Avas Live. Ja. Maar zou het ook het Kit Katsecuisant voor kunnen noemen of het Homo Secret. Ja. Het is gewoon een sponsor. Ja, Ja. ik vind het. Ik wil En Los Antwoord moesten inblijven. Dus nou, het wordt even heel spectaculair. Ja, sorry hoor, maar het spijt me, maar dit, dit is niet heel spectaculair. Het is leuk, maar ik heb even gecheckt. Het is Inside the Communication platform. CM.com provides connection with messaging channels, a customer data platforms, voice solutions en innovative payment methods. Dus dan weet je even wat je moet doen uh, bij CM.com. Ja, uh, ja, ik ben er. Ik, ik sta met verbazing ja. te luisteren. Provide connection via messaging channels, customer data platforms, voice solutions, innovative payment methods. Ja, lijkt me logisch. Ja, het is gewoon een de de hele, de hele de harde de de grote de schijf. Ja, dat is een enorme harde 5.0. Maar ja. Ja, ja, goed, weet ja, je. Luister, het, het brengt geld in plaatjes, dus ik snap het wel. Maar het wel, ik had er een Ik had, het wel, leuk, ik had het wel leuk. Gewoon als een beetje een mooie naam hadden gehad. Ja. In plaats van ja, een jumbo of een oh. homo screen. Ja. Maar goed, Sissa, niemand heeft er last van, we slapen er geen minder op. Nee. Maar ik had iets uh, leukers verwacht, Of een, uh, een, een, een uh, uh, of een jumbo screen Dat begrijp ik in ieder geval, weet je wel. Ja. De, nou ja. Ik denk dat onze dat er op een gegeven genoeg geld uitgegeven in gekke gekkeheid. Het zal, het zal, het zal. Het zal. En wat hebben we nog meer? De ijsbaan, is zand, wordt dus van de kalender geschrapt? Uh, ja, maar dan, je moet even, ja, Ger, af, af, af, dat is zo, je, Soms schrijft iemand iets op waarvan hij niet eens doorheeft dat hij het opschrijft. Of zegt iemand iets waarvan hij niet doorheeft. Ik geloof niet dat dat ook bedoeld is. Maar je moet even het stukje lezen in het lokale uh, courant. De elke editie van de ijsbouw, Jans, gaat niet door vanwege het coronavirus. Dit is heeft het bestuur van de ijsbouw bekendgemaakt. Ja, dat snap ik allemaal. Bah, bah, bah. Die neudelijkste, die staat weer een mondkapje. De leukste ijsbaan van Nederland zal ik daar niet doorgaan op de tennispolders. De nieuwe voorzitter, de stichting linker wonderland. Maar nou kom je, hè? Uiteraard zijn wij bij onze beslissing niet over één nacht ijs gegaan. <lacht> ja, <lacht> ja, ja toepakkelijk. wel. <lacht> Jesus, Jesus. Ja. Ik kan echt hele zin te maken. Een maar, dit is wel, uh, we zijn maar dan vraag ik me af of hij dat echt zo gezegd heeft, en als ik probeer grappig te zijn. <laughs> of dat het slip op de tong is. Maar de veiligheid van ons wel weer staat sprok. Ja, dat snap ik ook wel. Ja. Maar, maar, ik maar ook dat het niet doorgaan, maar. En daarnaast zijn de evenementen zoals de populaire fluitketel, fluitketel curling. En Disco ja. All Nice simpelweg niet mogelijk in deze coronatijd. Nou ja. Ja, maar waar, waar moet ik dan naartoe? al die uren dat ik ge, dat ik geoefend heb met mijn fluitketelcurling? Ik heb ja, al ja. weken in training. Ja, maar ik weken, het. maanden. Ja, ik begrijp het. Maar het is, uh... Ik heb een coronaproof hall geregistreerd om te kunnen fluitketel Kijk <laughs> je geld kost ook. En nu gaat het, Ik ben wel teleurgesteld. Nou, we gaan hier uh, later <laughs> nog uh, op terugkomen. Zeker. Gaan we even een plaatje draaien. Oh. Ja, wat een plaatje gaan draaien? Hè? Uh, de Old Town van uh, de chorus. Nou, even beginnen. Oh, nice. En dat is een mooie okay. plaat. Zet hem op. Ja, lijkt me goed. Ik hoor je zo. Doe. The She's lost his trust. And so she must know all is lost. The system has jaar geleden, uh, Old Town, de MTV Unplugged versie. Ja. Een leuke plaat hoor, dit. Maar uh, goed nieuws, Geef, voor de mensen die toch nog op vakantie willen. Ja. En die stijf staan van de corona stress en twijfelen of ze nu in Nederland moeten blijven of toch naar het buitenland willen. Toch een applausje nog voor jou. Dankjewel. je uh, Je kan nu naar de uh, Braziliaanse eilandengroep. Ja. Hernando de Noronha. En dan het uh, enige... Een van de weinige eisen die ze daar hebben, is dat je dus al COVID-19, corona, ja? moet hebben gehad. Oh, dus ik kan erheen. Jij zou erheen kunnen. Dat is lekker. En dan zit je dus allemaal mensen die het al hebben gehad. Ja? En mocht er dan, er is nu een enkel geval bekend van een tweede besmetting. Maar goed, dat is een, als gezegd, enkel geval. Uh, dus dan is de kans dat je daar ernstig ziek wordt uh, behoorlijk gering. Dus dan heb je toch nog een fijne vakantie. Het is wel een eindje vliegen met een mondkapje op. Dat dan wel. Het is wel, ja, dat is nou... Uh, je bent, uh, hoe lang ben je onderweg, onderweg naar, naar... Nou, naar... ik denk een uurtje of tien. Oh, of, van die eerste tien uur kan nee, je niks nee, zeggen. Uh. zeggen. Nee, nee, nee. Nou, uh, Tino is weer uh, aan, de, aan de lijn. Hé, hey, Tino. Ja? Wat hadden we nog meer voor een, voor een bizar nieuws? Oh ja, we gaan nog wel wat zand vannieuws gaan wat dus even we doen, maar ik, wat ik heel erg grappig vond was uh, dat de stratenmakers in het Dortje in Noord-Brabant uh, bezig zijn geweest afgelopen week ja? met de verplaats van de grenslijn. Heb je dat mee gekregen of niet? Nee. Uh, die moesten uh, bijna twee meter meer naar het zuiden. De controle, dat valt onder de, de gemeente Roosendaal in, uh, in Noord brabant brabant ja? Maar de grenslijn tussen Nederland en België ligt al jaren verkeerd. Oh, dus hebben we hebben er even twee meter bij gepakt van België, dat vind ik toch ja, werd, uh, dat interesseert, me. Ja, iemand komt erachter, en zegt, oké okay, jongens, dit gaat niet goed dat, ja, we hebben, België hebben met twee meter van ons uh, gepakt maar, dat... ja, nou ja, het is Hoe laten <laughs> we het <dit> terughalen nu <laughs> daar gaat iemand daar echt serieus mee bezig Dat wordt in de raad besproken gedoe, gedrukt. hoe gaan we dat dan doen, ja, ja, ja moeilijk, moeilijk, moeilijk, overleg met Nederland en België ja, dus dat uh, is best wel, we hebben wat medische teruggepakt ja, goed, goed bezig dat vind ik leuk. Ja. En wat ik een onwaarschijn grappige nieuwtje vond, was, uh, uh, het, mm, ja, ik, uh, het was, heb jij wel eens gehoord van zoantropie? Ja, ik... Maart waarschijnlijk wel, maar... Wat Sorry, Van? Filantropie? Zo zoantropie. Oh, nee, nee, die, die ken ik niet. Nou, zoantropie, dat is, ik moet je heel vaak voor de afgelopen 150 uh, jaar het nog geen 60 keer voorkomen. Maar dan denken mensen enige tijd, dat is een psychiatrische aandoening die tijdelijk is, maar dan denken ze dat ze een duur zijn. Oh ja, ik heb dat wel gelezen laatst, ja. ja. en deze vrouw, dus een, een, een Vlaamse vrouw, vrouw, die van 54 dacht dat ze een kip was. Ja. ja dat lijkt me, dat, dat is echt best wel bizar, want ze zei dus, uh, um, de gedachte van de kip, ze, ze uitziet door te zeggen dat ze vergeten was haar op stok te zetten. Dat zich ze ook de goede, goede tekst als je kip ben. Maar, ze uh, zei van die wanen, dan was ze af en toe kip en af en toe weer, zeg maar, een mens. Ja. En toen had ze een gevoel dat ze, als normaal sprak, dat haar ledemaat aan het flapperen waren. Dat is toch ook wel. Bij ja. Ik is van die mensen dat je. De, die raken in een coma. en die worden dan wat. en kunnen in een goed piano spelen of spreken Frans. Dat is nooit te verklaren. Maar hier zijn ze ook nog niet helemaal uit. Maar dus wat ze dan deed. deze vrouw. met tussenpozen staat de priest deze vrouw haar wangen op. en kakelde. <laughs> nou, niet om een of nee. ander. we hebben alle drie een lief. Ik zeg dat echt met alle liefde. van mijn vrouw. maar die kakelt ook af en toe hoor. En niet een beetje. Ja. Nee, ja, dat ja, is wel. Maar toch... jullie gaan nooit. Nee. Ze noemen mij altijd paard, ik weet ook niet waarom. Nee, ik ben al bekend. Ik ben in de kuisje komen vanavond. Jullie kijken al eventjes. Ja, dat snap ik ook. Hey, joh. ik dat echt. Ik houd mezelf Maar nou, wat, wat voor dier? Oké. Okay. Uh, Ger, ja? jij Het was van zo'n antropie. Welk dier wil je dan zijn? Een konijn? Een konijn. Ja, ja dat, ja, dat wel... snap ik wel. Wat van deel is een hok? Dat is, is toch leuk? Hij, is gek. Ik, hij komt ook veel in de dame. Ik zou wel hond willen zijn. Hond. Dan kun je op straat wippen de hele dag, zonder dat iemand er wat van zegt. En op straat scheiden. <laughs> ja, dan zegt hij. Zeg ze? Dan ga je op straat schieten. Dan haalt iemand anders het weg. Bedoel. Ja, een zakje. Ik een aan je piklikken. Ja, mevrouw. Hé, nog eentje. Ik, eh, heb je dat gehoord van Zeeman? De, de, de, de, de Zeeman heeft, Ja, dat hij heeft een, een, een, een parfum op de, op de markt gebracht... Onder de naam Lucht. <laughs> dat vind ik al, ja, vind ik al briljant. Dat, dat en die, maar, ja? die waren uitverkocht en uh, die worden voor uh, 40, 50 euro op, uh, op uh, marktplaatsen aangeboden. Terwijl het eind van de week is het gewoon weer voor, voor 4,99 te koop bij Zeeban. Lom de Mer zeggen wij, ja, hè? Lom de Mer. Maar het is zo, maar het is, weet je wat het is? Hè? Dat klopt hè. Want ik, ik was al bij de, bij de zee, maar volgens kijk, wie er al was, maar ik kwam afgelopen weekend binnen. Ik heb ooit voor uh, de rekenkamer en de cursief van waarde, dat was het verwoordig voor de taar Maakte TV. Maakten wij een reportage wat kost parfum. Ja. En toen zijn we dus gaan doorrekenen wat parfum kost, Een parfum kost gemiddeld zeg maar 50, 60 euro. Hè? Dat ja. parfum, soms 90, best wel duur. En dan moet jij raden wat het duurste is van dat flesje parfum. Dus zeg maar zo'n flesje van Chanel uh, van 90 euro. Moet jij raden wat het duurste is van dat flesje? Ja, het flesje. Het flesje zelf. Ja. Het flesje zelf, van, oh, dat is ik helemaal door laten rekenen, is uh, uh, 60 cent was het flesje van, uh, van Chanel of Flesje een duur merk, dat is 60 cent. En daarna kost de fragrance, zeg maar de alcohol en het stofje wat erin zit is nog geen, nog geen 9 cent. Dus als jij een parfum koopt van uh, 90 euro, dan betaal je voor het fotomodel dat ze inhuren, voor ja. de campagne, natuurlijk ja. met al dat soort dingen. Maar uiteindelijk, de, wat erin zit in parfum van 90 euro, is ongeveer 1,35 euro aan spullen. Ja. Dat hebben we echt abstract doorgerekend. Uh, zo word je dus... Ja, je, daar zit een luchtje aan, zou ik maar zeggen. Maar ja. dat is dus gewoon uh, wat het is. Dus deze mensen van Zeema hebben gelijk. Zij maken dit voor 4,99. Ik denk dat ze het nog 2 euro voor Tino ook als het niet meer is. Zo weinig kost parfum. En zoveel stinken erin met z'n allen. Ja, goed hè. Ja, ja, ja dat geldt ja. helaas voor uh, nog veel meer producten. Maar dit is wel een heel opmerkelijk voorbeeld inderdaad, uh, Tino. Ja. 60 cent voor het flesje op, op een parfum van tussen 60 en 90 euro. Ja. Ja. Dan word je gewoon onwaarschijnlijk genaaid. Maar dat ja. hoor je wel heel lang. Ja die, modellen, dat, uh, ja, die modellen. Toch? Ja. Die modellen die ze inhuren, die worden natuurlijk ook heel slecht betaald. Want die uh, hebben helemaal niets te eten. Dat is net als van die modehuizen. Dat zijn allemaal van die gestoffeerde skeletten over die ket. Als je ziet ook hoe ze zich vooruit bewegen. Ze kunnen nauwelijks nog lopen. Het is ook hartstikke sneu. Ja, het is ook sneu. Ja, eet eens je bordje leeg. En nog even over genaid gesproken. Ja? Hebben uh, jullie het verhaal meegekregen van uh, de Hedgehog, van uh, John Ron Jeremy, de beroemdste ja, porno Ja, die is gepakt, want had, uh, er hebben geloof ik 17 uh, vrouwen hem aangeklaagd. Maar dat was zijn werk nee, volgens mij. Wat <laughs> ik niet begrijp van deze, maar ik heb, er zijn bijnaam, ik bedoel, ik heb die film nooit gezien, jullie ook nooit. Maar uh, Ron Jeremy, dat is zeg maar de beroemdste porno ter wereld. Maar er zijn meer dan 2000 films gespeeld. En die wordt nu aangeklaagd, die man is natuurlijk, dat is natuurlijk, uh, uh, dat natuurlijk alles fout dat er in de man gebeurt dan natuurlijk, maar die wordt aangeklaagd door 17 vrouwen dat hij uh, uh, dat verkracht zou hebben of uh, onheus nee, bejegen. En dan vraag ik me, vraag ik me dan af of ben ik denk, waarom? Je speelt in 2000 pornofilms, deze man had een soort afgeschoten mariniersarm tussen de benen aan de kan je zijn als je je een keertje dan hoef je daar een link van waar. Die is gewoon ja, dat die man er gewoon is. Maar ik snap het dus gewoon niet. Nee, de enige man ter wereld met drie broekspijpen. Ja. Ja. beetje zoals een beroemde filmregisseur gaat proberen de biscoop in te glippen. Ja. Het er gewoon een beetje, doe het Ja, het is, maar ja, de wereld is een beetje in de war, denk ik. Ik patiënt, hè, die man is een patiënt, maar nou ja, dat? Eh, mooie muziek. Hoor je hem, hoor je hem, Tino? Ja, gaan we gaan draaien. Elton John, Tiny Dancer. Mooie muziek bij ZFM. We'll be right back soon back. after this. Sorry, Elton John bij ZFM. Het is uh, reeds uh, kwart voor elf geweest. Uh, nou, we hadden net uh, uh, Tino aan de lijn... maar dat zullen we straks nog wel een paar keer ja, doen. Ja, Tino had het net even over een, uh, <laughs> een, uh, een, uh, een P-acteur. Ja. Maar uh, ja, die zijn natuurlijk uh, wellicht ook te zien in bioscopen... maar misschien ook weer niet. Ja, van die hele ranzige theatertjes misschien. Maar... Bestaat het nog? Nee, dat bestaat. Nee, ik denk het ook niet. Wij, maar vroeger hadden we wel dus een, uh, een bioscoop. De monopol kun je nog herinneren? Ja, de monopol. Ja. Dat was ooit een aanbouw of onderdeel van het circus theater uit uh, 1904 of zo. En die is in 1921 toen ter tijd door brand verwoest. En op een gegeven moment, uh, wat, wat wel is blijven staan, dat, dat waren die stallen die behoren bij het ja. uh, theater En het, uh, daarnaast had je een circusrestaurant en daar is dan later een stuk aangebouwd en dat werd theatermonopool. En uh, ja, dat is tot 1980 volgens mij is dat nog uh, in Meedig, zo geweest lang geweest als bioscoop. Oh, ja? En toneelvoorstellingen en alles ja. werd daar gegeven. Ja, dat vond ik wel... Uh, Engelbertstraat, toch? Het, ja, het, was de, het lag aan de voormalige, vroeger heette dat de Koperpasserel. Dus van het Stationsplein ja? naar Engelbertstraat. Ja. En daartussen uiteraard dat, dat gebouw. Oké. Okay. Maar uh, ja, die, die Koperpasserel, die werd dan weer, uh, of was vernoemd naar Evert en Teun Koper. Het uh, bekend van het oud-Zandvoortse geslachtfamilie koper. Mm -hmm. En die hadden dus dat uh, gekocht en die hebben daarin uh, geïnvesteerd uh, volgens mij toen de tijd. Grappig, hè. Ja, ja. maar goed, uh, uiteindelijk is het allemaal gesloopt. En er staan er nu uh, appartementen. appartementen. Dus, uh, en daarnaast had je het, uh, de club uh, Caramella. Weet je, waar wij nog eens een keer hebben ja. mogen genieten in een, van een laat optreden van het alombekende... <laughs> Florida. Dual, dual duo. Florida. Florida. <laughs> Ach, ja, ja. Oh. Mooie ja, tijden. Dat, dat goed, waren mooie tijden, ja. dames en heren. Ja. We hebben nu nog wel één bioscoop over uh, dat, dat afzichtelijke pand van Heino uh, in het dorp. Ja, dat, dat hele het wapen, lelijke... Ja. Nou, ik vind het op zich wel een mooi pand. Ja, ik vind het eigenlijk ook wel mooi, ja. Maar het moet ergens anders staan. Precies. Je moet het niet op zo'n dorpspleintje nee, nee, zitten. Midden ja. midden in de Flevopolder misschien. Dat als je van verder komt te aandelen... Nee, maar ik denk het als ze het zo'n ding aan de boulevard hadden gezet... of, uh, weet je al, ja. een, een, een verlaten stuk... Dan, uh, ja. Ja, dan, dan, dan heeft het nog wat. En uh, misschien samen met dat... Met dat uh, hoe heet het? Centerparks? En, en uh, dat je daar een soort van... Ja. Uh, maar in, in, in, in het mooiste pleintje van Zandvoort... Zoiets nee, neerzetten uh, is nee, echt... Uh, het is een beetje een misdaad. De, de, degene die dat, dat hebben misdaad, ja. besloten... moeten eigenlijk... Uh, <laughs> Pek en veren. Dat ja, nou is misschien een beetje laat voor nu. Maar... Dus een beetje <laughs> laat. <laughs> ja, maar zo zijn er wel meer... Uh, weet je, je hebt in Zandvoort natuurlijk... Uh, een, een, hoe heet dat, een schoonheidscommissie... of een welstandscommissie. Ja. Gewoon uh, tijger.nl. En daar wordt natuurlijk ook... Uh, als je ziet wat mensen soms aanbouwen aan hun huis... Een mooi voorbeeld daarvan vind ik aan de, aan de Zuidboulevard, daar wordt nu een, aan een huis, een soort gigantisch puntdak gebouwd met iets wat, wat waarschijnlijk een appartement moet worden of wat ook, denk ik. Als je dat dan zo ziet als je voorbij loopt, dan denk je hoe. Hoe de neuk hebben die mensen daar ooit vergunning voor gekregen? Weet je? Dus maar ja, misschien wordt het wel mooi. Ja, ik denk misschien wel, ja. <laughs> je weet het, je weet het vaak niet. Nou ja, kijk, het is natuurlijk altijd een kwestie van smaak. Want dat de ene vindt zo. het wel mooi en ja, de ander niet. Beauty is in the uh, eye of the beholder. Dat zeg ik. Dus wat dat betreft, uh, ja, iedereen mag dat lekker zelf uh, ja, uh, uh, uh, dat uh, bepalen. En, en, uh, maar ik ben het wel met je eens dat uh, mooi is mooi en niet mooi is niet mooi. En dat circus theater. Wat er nu in Zandvoort antwoord staat, is gewoon per definitie daar niet mooi. Nee, dat, dat ben ik met je eens. Dat, uh... Jammer, maar helaas. Maar ja, Goed, ja, zo worden er nieuwe zaken gebouwd in ons dorp... en verdwijnen er ook weer andere gebouwen. Ja, zo werkt dat. En, uh, weet je, we, we, we, we kennen natuurlijk de tijd nog van uh, Groot Kijkduin. Groot Kijkduin, ja. Dat was een prachtig uh, ja, pand. Dat is ooit een hotel ook. Een, uh... Nee, was het een hotel? Ja, dat is ooit een hotel geweest. Ja. Oké. Okay. Ja. En wat ze nu doen met, uh, het, uh, hoe heet het, op de Kostverlorenstraat. Met het, uh... Ja, daar zijn ze ook flink uh, bezig. Ja, dat is, ja. ja, maar dat is ja. fantastisch, vind ik dat. Ja. Weet ja, je ja, dat, dat, is, dat is wellicht een verbetering. Ja, ja ten en er komen hele mooie die, villas bij. En dat, dat ja. vind ik dan. Nee, dat vind ik ook goed. En als je de Prinsessenweg, die nieuwe, ja. nieuwe huis, vind ja. ik ook erg mooi. Ja, dat is ook een, uh, dat is een leuke architectuur. Ja. En het kerkplein tegenover de Hema. Ja, ja. Maar ja. een Nobel. Plein van het uh, Hemelse Vreten, zou jij zeggen? Ja, plein van het Hemelse Vreten. Maar Nobel zit. Ja. Dat is natuurlijk ook fantastisch ja. mooi geworden. Ja, dat klopt. Dat is Want is dat vroeger lach. een gozer die verkocht leren riemen? Ja. Manfred. Manfred, ja. Ja. Ja. Ja. ja. ja. ja. Met zijn herderswand. Ja, onvoorstelbaar. Maar ja, dat, dat zijn dingen die. wat jij zegt. Ze komen en ze gaan, dames ja. en heren. En nou, laten we nog een stukje muziek draaien. Want. Uh, ja, Silla Black? Nee, dat is die Springfield. Dat is, Springfield. Ja, dat is die, die zelf. Niet. Ja. Mooie muziek hier bij ZFM. Tien voor half tien. And you don't have to say... You love Kleine Rectificatie. Tien voor half. <laughs> Catherine Bernadette O'Brien. Zo heet ze eigenlijk. Dat vond ze wat lang. No. Hampstead, Londen geboren. En, uh, nou, dat was... Hentley uh, on Thames, ken je dat? Nee. Ja, dat, was, uh, dat, dat is een heel klein plaatsje aan de Thames. En, en uh, daar uh, worden al die roeiwedstrijden gehouden. Oh, okay. Ik ben er een keer geweest. Het was echt een bijzonder leuk pla plaatje. Ja, het was een bijzonder land ook, Engeland, vind ik. Bijzonder land, ja. absoluut, Frank. Allemaal autoliefhebbers, prachtig. Ja, dat zijn, daar wonen ze wel, hè? Ja, jongens. Ze, uh, stel de YouTubers die hebben in een verlaten parkeergarage in Londen... hebben ze een hele verdieping volgevonden oh, oh, oh, oh. met oude auto's. Ja, ja, ja. ja. Dikke lage stof. Ja. Tino. Ja? Waar is die weer? Ja, dus zijn we weer nog steeds af de camping, hè? Ja, ja, ja heb oké. je dat nog meegekregen, Tino? Die vrouw in Amerika, die een, uh, zij claimt een wetenschapper te zijn. Die heeft uh, in 1996 een, uh, een hamburger in de originele verpakking van McDonald's uh, gekocht. Oh, ja. En nu onlangs uh, geopend. Maar ik weet niet wat voor de uh, kwaliteit burger is, of is geweest. Want uh, hij is uh, in, nog niet eens in staat van ontbinding. Dus misschien... Nee, uh, ja, dat, dat, dat was, geen, was geen schimmel uh, op die hamburger. Een <laughs> soort uh, rubberburger dan. misschien. <laughs> van rubber. Van rubber. <laughs> ja, het is uh, uh, bijzonder, zonder, hè? hè? Nee, dus het is waarschijnlijk dus een soort Teflon. hè? Als je dan als je het op eet een hamburger van McDonald's... dat vergaat niet. Dus het gaat er ook weer... Uh, ik denk dat hij er ook gewoon weer uh, met een schuifje uitkomt dan. <laughs> hij gaat er heel uit. <laughs> <laughs> dat denk ik, want als, anders moet hij wel vergaan, toch? Het is gewoon niet overbreekbaar wat je eet. Nee, dat is al een nee. tijdje geleden dat, wij, uh, dat ik ja. zo'n hamburger heb gegeten. Ach, je moet er niks aan. Hé, hey, en uh, hadden we nog uh, het gedoetje op de uh, boulevard meegekregen mee van... Uh, ...dat uh, die spa? Uh, we, hebben supermarkt. we hebben het er even over gehad, maar wat weet jij ervan te vertellen? Nou, dat... Uh, uh, uh, dat natuurlijk, ja, dat wat iedereen te vertellen weet. Ik bedoel... Kijk, al die viskarren, die staan natuurlijk gewoon, die worden ook ongooi lekker met een met een een trekker vanaf van Loods erop gereden, weer afgereden, toen. Ja, en er zijn natuurlijk een aantal visboeren, die willen echt gewoon zo'n paviljoen hebben bestaan, gewoon een vaste plek. Ik vind dat ziek. Ik bedoel, als je gaat kijken naar Zuid-Frankrijk aan de Croset in Cannes of weet ik veel, waar zijn ook allemaal van die eetentjes. dat is niet, er komt niemand met een, met een karretje aanrijden op te warm. Ja, uh, dus ik zou het helemaal niet gek vinden uh, uh, als we een paar mooie uh, vaste paviljoens hebben uh, staan op de boulevard. Geel met je eens. Uh, dus, uh, en dan wordt het ook, kijk, als je gaat kijken naar wat er, wat er gebeurt voor uh, het mannetje op het, op het, het daar staan, staan in de zomer een paar van die vaste huisjes waarin ze dan wat schepjes en uh, opblaasballen verkopen en shit. Ja. dat vind ik ook leuk om te zien. Dan gebeurt er wat. Dan is er, uh, je doet een van de verdere bestaan, dat zijn die beetje die vermolmde uh, uh, zeskantige pieren uh, ding aan de, aan de boulevard tussen het uh, Bouwers en het NH. Ja, ja. Uh, er, zit, uh, weet je, er zit een snackbar in en uh, een duikcentrum. En die moeten twee mensen hebben er een woning van gemaakt. Nou uh, dat uh, is ook niet al ziek hè. Dus laten we nou wat mooie, mooie dingen inzetten nee. op de boulevard. Ja, dus dat is goed. In dit geval ...die is voorzitter van die, van die strandpachtersvereniging... ...want die standplaatshoudersvereniging... ...dan wordt je iets van hoort. ...standplaatshoudersvereniging... Als dus je dat uitleg met de kribbelberel in ik klaar, hè? En, uh, <laughs> ja... Die, die, ...er zijn een aantal van die gasten die dat ook gewoon willen... Als, ...net als vast op het strand. Dus ik zou die ze gek vinden. En nu heeft de spaar... ...heeft bewijs van afstelling... nou, iemand in de gemeente... ...maar even serieus, hè? Blijkbaar zag niemand dit aankomen... ...ik weet niet, ik, misschien praat ik poep... Maar uh, de, iedereen was verbaasd over dat het ding er in één keer stond. Maar als we, notenbenen, als we een boom moeten doorzagen in onze achtertuin... dan staat er twaalf weken van de in de krant aangekondigd dat je een tak van je boom afzaakt. Eens. Maar als ze zo'n ding van de spaar neerzetten, dan weet niemand ervan. Nee. Nou, daar wil ik wel even iets van weten. Ja, ik Denk weet ik het niet. Hij stond er ineens. Gisteren stond hij er nog niet. <laughs> ik werd wakker, ja, ik ja, deed ja, er verdienen op en stond in een spaarwinkel voor de deur. Het is geen fucking prullenbak die je van neerzet. Nee, nee het is wel een ding hoor. Het is bizar. En, en het is ook niet van uh, wijkwintel uh, wijk, dobbertje beduik. Het is gewoon een nationaal bedrijf dat een ding neerzet. Ja. Dus die hebben een hele actie erop gemaakt. Die hebben daar uh, campagnes op bedacht, Die hebben marketing, die hebben een PR-mannetje erbij. En wij hebben in Zandzitter ding dingen en niemand weet ervan. Ja. Hoe gek is dat? Ja, het is bijzonder. Het is bijzonder, uh, maar ja. We, we, ja, uh, ik vind dat jij ook eigenlijk in de raad moet. Uh, in de gemeenteraad. Ja. Hè? Zullen we dat doen? Ja, ja. Zijn jullie welke partijen met mij pas? Hé <laughs> hey, jongens, we gaan uh, zo naar het nieuws. En, uh, uh, de, de, het journaal is al geïmporteerd, zie ik hier. Dat oh. ja, is mooi, nou, hè? Dat is, ja. is echt uh, goed nee, bezig. Ik heb dadelijk nog een... Ik uh... het niet zelf. Het geïmporteerd, geïmporteerd journaal. Hij, ja. komt van, ja. hij, zelf niks hij komt vanzelf binnen. Als het goed is hoor. Nou, toedeloop. we spreken elkaar straks ja. weer. En Dadelijk we nog, we nog een uh, ah, we leuk We spreken straks weer. Categorie kaleman Gezelligheid, Gezelligheid kent geen tijd. Zet op. Af toetie. Af Nou, Frank. Wij wachten hier uh, op het uh, journaal. En uh, wat had jij straks nog? Nee, een klein bericht in de categorie Kalemans-Tilt. Oké. Okay.